22 november, Leidseplein, Discotheek Cash, Counterpoint. Dance Party met Jocelyn Brown. Oh. Somebody else is down uit je dag met het krachtige stemgeluid van Jocelyn Brown Counterpoint High Freak FM Dance Party De in de voorverkoop maar twee tientjes en zijn tot en met 16 november verkrijgbaar bij MMC Admiraal de Ruiterweg, Atalos Amstelveenseweg, Key Records Generaal Corrier-straat in Haarlem en Dance Tracks aan de Nieuwe Nieuwe tegenover het politiebureau aan de Nieuwe zet Voorburgwal. Cowboy Dance Radio presenteert 22 november live Jocelyn Brown. Aanvang 10 uur, Leidse Klein Discotheek Cash. <laughs> It's coming up to you. It's fast. C Counterpoint High Freak. Dance, dance, radio. <laughs> Counterpoint. FN. Overdag presenteert de snelste van de Randstad, Fast Transitions. S'avonds wordt dit aangevuld met Smooth mixing. Om tegen de nacht het geheel uit te balanceren met Slow Crosses. Samenvattend, Fast Transitions, Smooth mixing en Slow Crosses. De snelste van de Randstad. 22 november, Counterpoint. Leidseplein, Discotheek Cash. Dance Party met Jocelyn Brown. Oh, me. is... Kom Komplet uit je dak met het krachtige stemgeluid van Jocelyn Brown. in de voorverkoop, maar twee tientjes. En zijn tot en met 16 november verkrijgbaar bij MMC, Admiraal Ruiterweg, Athanos, Amstelveenseweg, Key Records, Generaal Straat in Haarlem en Dance Tracks aan de Nieuwe Nieuwestraat tegenover het politiebureau aan de Nieuwe Zijs Voorburgwal. Counterpoint Dance Radio. presenteert 22 november live, Jocelyn Brown. Aanvang 10 uur. Leidse klein, discotheek cash. Counterpoint. Martin, <laughs> it's, it's, it's coming up to you. It's fast. It's C -Counterpoint. C Counterpoint High Freak. Dance. Dance radio. Counterpoint. <laughs> Counterpoint High Freak FM. High Freak FM. Overdag presenteert de snelste van de randstad Fast Transitions. Yeah. S'avonds wordt dit aangevuld met Smooth Mixing. <lacht> Om tegen de nacht het geheel uit te balanceren met Slow Crosses. <lacht> Samenvattend, Fast Transitions, yeah. Smooth Mixing en <lacht> Slow Crosses. Counterboys High <lacht> Freak de, de, de, de snelste van de randstad. Counterboys! Sunny Rocket Stop. Stop. Stop. To you, it is fast. It's Counterpoint FM in Amsterdam. Dance Radio Counterpoint FM is nu overal te horen. En pakker is flink uit. Alle luisteraars van Counterpoint ontvangen deze kerst en nieuwjaar... niet alleen een muzikaal gebaar, maar ook een bruisend helder geluid...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 Counterpoint Dance Radio It's fast in Amsterdam Counterpoint High Freak FM Counterpoint Counterpoint High Freak FM barst ieder weekend in volle hevigheid los en overspoelt je met duizenden digitale dancehits. Zorgvuldig behandeld en met een extra dimensie voor het gehoor geven ze een compleet overzicht van alle dansbare CDs. Fast transitions, smooth mixing en slow crosses. Componenten waarmee Counterpoint het maximale eruit haalt. 020 6680 650 op postbus 5 p 6 2070 AM in Zandvoort. Counterpoint High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 Counterpoint! You got it! You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 Swingbeat, R&B en heel veel classics. Zaterdag 25 april in de Landener. Counterpoint. The Counterpoint High Freak Event Dance Party. Met alle bekende Counterpoint DJs. Dat vind je in de volgende bij MMC aan de Admiraal Waterweg, Pop Store aan de Nieuwe Dijk en Rhythm Import aan de Single Team. Eindelijk weer een Counterpoint High Freak FM Dance Party. Zaterdag 25 april in de Landener. Aan de nieuwe 6 voorburgval 161. vlakbij de het dan. Counter, counter, counter this! Hier volgt een mededeling voor alle andere radiostations. Counter -c -c -counter Counterpoint High Freak FM is een original en elke kopie is strafbaar. Dank voor uw aandacht. Counterpoint Dance Radio. It's fast in Amsterdam. Counterpoint High Freak FM. Counterpoint, it's amazing.